de zon staat al hoog en ik ben uitgeplust vind je het goed dat ik hier bij je gaf even rust ook al weet ik bij God niet wie of je bent en of er nog ergens iemand is die je kent en het was 1916 toen het leger je nam de dag Woorden, bepaalt nog geen man. En ik hoop voor je jongen dat de kogel snel kwam. Of was het een gas dat je daden benam? Was er iemand die riep: voor de bugel of die kom en schoten, geweren nog eenmaal saliet? De laatste eer van je maat die nog resten, een schertshand en een kruis nog ten westen. En die liet je achter toen dat jou overkwam, een meisje misschien dat nooit iets meer vernam, Want dat ene bericht had ze telkens weer... Dat je je land en je volk steeds tot heer bent geweest. Of ben je gewoon een vergeten soldaat, die ergens misschien in een lijstje nog staat? Of een foto waarvan u het beeld snel vergaat, gegild achter glas en je trekken vervaagt? Iemand die riep voor de buurgel of diep, drom en schoten verweren, nog eenmaal saluut. Laatste de eer van je maats die nog resten, schep zand en een kruis nog ten leste. Gras is weer groen, insecten gaan een weg weer van bloed tot bloed. Geen loopgraaf, geen zandzak, geen krater in het veld, geen prikkeldraad, geen lijken, geen oorlogsgeweld. En toch is dit kerkhof nog steeds niemands land, de velden vol kruisen getuigen ervan. De heersucht en blinde haat aan iedere kant, een hele generatie geslachten verbrand. Was er iemand die riep voor de bugel of die trommen schoten, geweren nog eenmaal salut? Laatste heer van je maat die nog resten. Schepsand en een kruis nog ten leste. vraag me dan af hoe of het zo ver komen en of zij die hier liggen nog weten. Geloof je nog altijd wat ze jou hebben verteld? Dat een wapen een eind maakt aan oorlogsgeweld. Want het vluchten, de schande, de pijn en het leed, het doden, het sterven voor niets is geweest. Geloof je mijn jongen, het gebeurt nu nog steeds. En nog steeds. En nog steeds. En nog steeds. En nog steeds. En nog steeds.